Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote treinstoring afgelopen zomer was ProRail veel te optimistisch, Dat staat in een rapport. Begin juni vielen de schermen bij de treinverkeersleiding uit, waardoor het treinverkeer rond Amsterdam een halve dag plat kwam te liggen. Honderden gestrande reizigers sliepen op stations. Deze vrouw had een festival in Amsterdam. Eigenlijk zijn we nog even op het terrasje gaan zitten nou, ja, in uh, Amsterdam ergens. En toen zijn we naar hier gegaan en toen dachten we dat we de eerste uh, trein konden pakken s vroeg. Ja, die was ook niet door. Ja, en nu? Want waar moet je heen? Naar Eindhoven. Dus je hebt de hele nacht hier rondlopen hangen? Ja, eigenlijk wel. Was het hier vannacht? Ja, koud. En onderzoekers zeggen dat ProRail fouten heeft gemaakt. Zo bleef de spoorbeheerder herhalen dat de storing waarschijnlijk binnen twee uur verholpen zou zijn. En ook gaf de NS-app aan dat er nog treinen zouden rijden. Waardoor reizigers hoop bleven houden dat ze nog met de trein thuis konden komen. Op Vlieland lopen weer wat meer konijnen rond. En dat is handig, want die beesten onderhouden gratis en voor niets de duinen of het Waddeneiland. Er liepen er nog maar 50 begin dit jaar. Inmiddels zijn het er zo'n 100. Ze zijn gevangen op de Maasvlakte in Rotterdam en vanaf daar verhuisd naar Vlieland. De Westerschelde-tunnel wordt vanaf 2025 gratis voor mensen in een auto. Die tunnel in Zeeland loopt, zal je niet verbazen, onder de Westerschelde. En als je er doorheen wil rijden betaal je nu 5 euro of 2,50 per keer als je er vaak doorheen gaat. Veel Zeeuwen vonden dat maar niet. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit om de tunnel tolvrij te maken. En een flinke soap rond een belangrijk bedrijf in het techwereldje. OpenAI, de maker van ChatGPT. De baas van die tent werd eind vorige week weggestuurd... en is een paar dagen later al binnengehengeld door concurrent Microsoft. Verslaggever Nando Castellijn vindt het een bizar verhaal. Wat hier gebeurt bij zo'n succesvol bedrijf... dat in de voorhoede van AI-ontwikkelingen zat... en nu ja, toch misschien zichzelf wel te gronden gaat richten... dat is de grote vraag, is echt ongekend. Waarom die is weggestuurd is een beetje vaag. Andere bestuursleden zeggen dat hij niet helemaal open naar ze is geweest. Wat ze daar precies mee bedoelen, dat weten we niet. Het weer, veel wolken, af en toe een bui. Maar kijk niet gek op als je ineens met je hoofd vol in de zon staat. Want de zon die laat zich ook nog zien bij een graadje of twaalf vanmiddag. Morgen opnieuw wat buien, ook iets minder zon dan vandaag. En ja, het wordt zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A10 komt plein de Nieuwe Meer tussen Amsterdam, Sloterdijk en Osdorp Twee kilometer file, vijf minuten vertraging. En rijden geen treinen tussen Heer Hugo en Annapalona door een seinstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Klaas niet. Ja, het is maar dat het weet, Benno. Goedemiddag trouwens. Ja, hele middag. Ik goeiemiddag. ben toch zeker Sinterklaas niet. Nou, als je dat maar onthoudt. Nee, een lekker begin hè. wordt op zaterdag. In de stromende de regen. Ja, de dus Sint had er ook moeite mee in uh, Gortum. Oh, zielig oh. hè, voor die kinderen. Ja. ja, vind ik altijd zo zielig. Nou ja, in ieder geval hartelijk welkom bij Zandvoort op zaterdag met Rob Harms. En ja, goedemiddag. Ja. En uh, Benno Veugem. Dat is mijn naam. En we gaan uh, vanmiddag een zeer gevarieerd programma. Het is echt, uh, nou uh, kommer en kwel gaan we.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 Wij van de Zandvoortse Radio gaan ervoor zorgen dat je deze zaterdag doorkomt. Ja, graf, vertel maar het weer. Nou, het zit niet mee. Maar wat vandaag, niet, wat vandaag valt, dat valt morgen niet, Beno. Nou, inderdaad. Want dan hebben we natuurlijk de intocht van Sinterklaas hier in Zandvoort. Oké, okay, gezellig.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 Uh, RIVM maakt zich zorgen... Nederlanders zijn flink minder gaan bewegen... en Telegraaf steeds meer kinderen en jongeren krijgen uh, met diabetes type 2...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 Gaat dat 1% per jaar omlaag? Zo. Als je niks doet. Dat is wat als je 10 jaar verder bent, hè? Met ben de mail 10% kwijt. Klopt. En als je dus geen topsport doet, dan merk je dat niet direct.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 Jullie noemen het ook wel een weerstandstraining. Dat vind ik ook wel een mooi woord. Uh, ja, ja, ja. En ja, uh, ik denk dat uh, mensen die uh, zeg maar sport haten ook wel bij jullie uh, terecht kunnen. Hè? Want het is, ja, uh, ja, ja, ja, ja. die 20 ja. minuten zijn dan eigenlijk zo voorbij. Hè? Ja, we, we hebben ook uh, klanten die zeggen... Ja, ik vind, vind toch ook niet leuk, maar het is het minst erge van wat er bestaat. <laughs> Ja, precies. Ja, oké, okay, hartstikke goed. Walter, dankjewel. Hoe is het weer trouwens in Hartem? Ja, ik ben bang net zo slecht als in Zandvoort. Ook regenachtig? Ja. Oké, oké. Heel regenachtig, heel nat. Goed, maar. zo goed. Nou, wij gaan zo naar het weerbericht uh, hier in Zandvoort toe. En uh, Walter, nou, dankjewel voor je bijdrage aan dit programma. En uh, heel fijn weekend daar in Hattem. En graag tot de volgende keer. Ja, afgesproken Benno. Goed. En ook een fijn weekend daar. Jo, dankjewel. Dag. Nou, we spraken um. 9 minuten over in 20. Minuten fit worden. Oké, okay, ja. Ja, mooi hè? Jij hebt het bijgehouden. Jazeker, ja, helemaal goed. Ja. Nou, dankjewel daarvoor, Walter. I'm going on during the summer. Feel there's no one to save me. This all and nothing really going away. You're driving me crazy. I need somebody to hear. Somebody to know. Somebody to have. It's easy to say, but it's never the same I guess I kind of like the way you know, know the pain And the day bleeds, and night.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 Tonight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 mooie deze van uh, Luis Capaldi and Someone You Love Ja en dan gaan we naar uh, de nieuwe muziek die dus Jack Harlow I'm vanilla baby I'll choke you but I ain't no killer baby She's 28 telling me I'm still a baby I get love in Detroit like killer baby And The thing about your boy is I don't know with since she came time me down But you going with your loving on me That's right that's right with your loving on me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 All the girls at the barricade. All the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out. Pick a great thing. came with a man. Let go of his hand. Everybody in the suite kicking up their feet. Stand up, pick a dance. I see And all the guys in the back waiting on the next track. Cut your boy a little slack. It's Young Jack.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 Ja, het draait allemaal om de muziek, Benno. Oh. Dus uh, ja zeker. We gaan nog een uh, lekker plaatje draaien. Dus zo dadelijk het weer. Nou ja, ben je kort en krachtig waarschijnlijk met de weer, of niet? Uh, nou nee. nee. Nee, je hebt toch wel een faal nee. erover? Voor, voor, voor, voor de komende week wel, ja. Oh, Oké, okay, ja, okay. ja. ik ben heel erg benieuwd. Je hoort het zo dadelijk hier bij CFM allemaal. Een hele goede middag. Hier is D-train. your music, where would you be without song? How would you live without your music? What would you do without song? People often ask me, can I climb a top? Collega Jolande Verstegen was vanmorgen een spannende ochtend, Benno. Want ja, ja, ze zat voor het eerst zelf de plaatjes op te zetten in plaats van Wilco. Die had even een weekendje vrij. Deze heel goed en heel leuk. In, ja, speciaal voor Rijer, draaide ik deze single van de d Train. Want daar kwam ze mee. Hè? De single Music hoorde je uit de jaren tachtig.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 Inderdaad, dat was het weer. Nou, regen en heel weinig zon. We moeten er voorlopig even mee doen. Muziek nu op de Zandvoorts Radio. Hier is Human Nature. Op deze regenachtige zaterdagmiddag door de EWF, oftewel Earth Wind en Fire en Fantasy.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 die ruimtes inlopen en zegt, oh. oh... en vertel eens, hoe heet wordt die over dan? En de verzorgingsruimte, vragen stellen van, oh, ik zie een krultang...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 linker op de vrouwen waarin de vo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 We, weten jullie het al? Ja, Clemens weet het. Ja. Onze oude melkboer. De melkboer. Klemers. Ja, dat is. Meneer, weet u het al? Nee, nee, weet jij het al? Nee, ik vind het ook moeilijk. Ik heb geen idee, jongen. Huh. Nee? Peter? Nou, sta jij er niet op, Peter. Peter? Nee? Nee, de oudere partij staat er niet op, hè? <laughs> Als standvoerder zou ik gaan voor Marco. Nee? Marco Deen.